Deelketteertstra met het NOS-journaal. In Drachten is een grote explosie geweest in een flat. Zowel de voorgevel als de achtergevel van de flatwoning is weggeblazen. en ligt in stukken op straat samen met spullen uit de flat. Na de explosie brak er brand uit. Volgens de brandweer is er zeker één gewonden met brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Volgens buurtbewoners ligt de straat bezaaid met vuurwerkdozen. Maar de brandweer wil daar niets over zeggen. Het Iraakse leger heeft het overheidscomplex in het centrum van Ramadi ingenomen. Volgens een woordvoerder van de strijdkrachten in Irak... is terreurorganisatie Islamitische Staten in de stad nu verslagen. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat er nog IS-strijders in het complex zijn. Wel kunnen elders in Ramadi nog strijders zijn, zegt het leger. In Manchester in Engeland zijn inwoners begonnen met het opruimen van de ravage... die is ontstaan na hevige overstromingen. In de regio is het water weer wat gezakt... De Britse premier Cameron noemde de zware regenval in Noord-Engeland, Schotland en Wales ongekend. Hij gaat morgen kijken in het gebied. In Australië is een vrachttrein ontspoord met 200.000 liter zwavelzuur. Een klein deel van de gevaarlijke lading is uit de trein weggelekt. Het ongeluk gebeurde in de staat Queensland in het noordoosten van Australië. Het zwavelzuur is op 20 kilometer van de ramplek nog te ruiken. Bij het ongeluk raakten drie machinisten leeg gewond. Een spookrijder heeft op de snelweg tussen Breda en Antwerpen verschillende ongelukken veroorzaakt. In België zijn daarbij drie mensen lichtgewond geraakt, onder wie de spookrijder zelf. Het was een Nederlandse man van 83. Volgens de verkeersinformatiedienst heeft hij 10 kilometer lang op de verkeerde weg gereden. De Belgische politie heeft de man opgevangen. Het weer, vannacht is het droog en het koelt in het zuiden af tot 5 graden. In het noorden blijft het een graad of 10. Morgen is het droog en schijnt de zon geregeld. Met 11 tot 13 graden blijft het erg zacht. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Hm. Dus de, de aanslag op de synagoge van Zandvoort was eigenlijk Kristallnacht in Nederland. Ja, zo van, kan je het noemen, ja, hè? zeker. Ja, dat is wel heel wat geweest, hè, die, die periode.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 that You.